Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De dood van Nederlands bekendste jazzzangeres heeft veel reacties losgemaakt. Volgens directeur Luiken van het North sea Jazz Festival was Rita Reis een hele grote... en we zullen onze krande dame erg missen... De zangeres trad in totaal twintig keer op op zijn festival. Op Twitter reageren muzici als Mathilde Santing en altsaxofonist Benjamin Herman op het overlijden van de Nederlandse jazzlegende. De carrière van Rita Rijs omspande meer dan zeventig jaar. Rita Rijs was 88. De minister van Buitenlandse Zaken van Egypte heeft de bevolking opgeroepen om te stoppen met het geweld. In een interview met de BBC maande hij iedereen tot kalmte... Gisteren kwamen in de Egyptische hoofdstad Cairo zeker 70 mensen om bij gevechten tussen veiligheidstroepen, aanhangers en tegenstanders van de afgezette president Morsi. Ook vandaag houden duizenden demonstranten een sit-in actie rond een moskee. Inmiddels heeft de premier toestemming van interim president Mansour gekregen om het leger in te zetten voor de arrestatie van burgers.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 Op de A6 bij de Hollandse brug hebben drie benzinedieven een auto van de weg gereden. Niemand raakte gewond. De dieven gingen er naar de aanrijding te voet vandoor. De politie kon een van hen snel aanhouden. Het is een man van 31 uit Almere. Met onder meer een helikopter is te vergeefs gezocht naar de twee anderen, een man en een vrouw. Het weer, vannacht kan er een bui vallen. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen overdag wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af. Een enkele bui blijft mogelijk bij een middagtemperatuur van 22 tot 25 graden. Dit was het in Show. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Do your words Let us boldly speak Your holy word And Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet.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 Of u kunt mailen naar infoapenstaart.gebedzandvoort.nl. U kunt ook ons, onze website bezoeken. www.gebedzandvoort.nl. Www Ik wens u nog een prettige dag.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 Someday she'll trust him And learn how to see him Someday he'll call her And she will come running And fall in his arms The tears will fall down And she'll break I want to fall in love with you I want to fall in love with you I want to Thank you. It's on the...